4 uur. Het NOS journaal. Lislah Thomasen. De Tweede Kamerfractie van de VVD praat op dit moment over de onrust die is ontstaan over de stijging van de zorgkosten. Veel leden van de partij zijn boos over de concessie aan de PVDA om de zorgpremie inkomensafhankelijk te maken. De vergadering is eigenlijk bedoeld om Halben Zijlstra te kiezen als fractievoorzitter. Hij is de enige kandidaat. De liberale jongerenorganisatie JOVD noemt de inkomensafhankelijke zorgpremie onacceptabel en absurd. En volgens het wetenschappelijk bureau van de VVD is het plan niet gestoeld op liberale beginselen. Directeur van Schie van de Stichting zei op BNR dat hij de plannen verre van eerlijk vindt. Door de economische crisis twijfelen veel Nederlanders of ze dit jaar wel op wintersport gaan. Op dit moment ligt het aantal boekingen voor vakanties naar de sneeuw bijna 10% lager dan vorig jaar, meldt branchevereniging ANVR. Volgens de organisatie boeken mensen steeds later en heeft dat alles te maken met het lage consumentenvertrouwen. De afgelopen jaren gingen zo'n 1 miljoen Nederlanders op wintersport, vooral naar Oostenrijk en Frankrijk. Het kantoor- en appartementengebouw de Chart in Londen is niet meer het hoogste gebouw van Europa. Die titel gaat nu naar de Mercury, Mercury City Tower in Moskou. Mercury moet ik zeggen. Deze toren bereikte vandaag zijn hoogste punt van 338 meter, 28 meter hoger dan de Shard. Het gebouw in een nieuwe zakenwijk van de Russische hoofdstad heeft 75 verdiepingen. De Mercury City Tower in Moskou zal de titel maar korte tijd houden, want in dezelfde wijk, Paul Ernaast, vereist de Federation Tower die 506 meter wordt en volgend jaar klaar moet zijn. In een schoorsteen in het Britse Surrey is het skelet van een postduif uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het diertje had nog een boodschap in code in een kokertje om zijn poot zitten. De eigenaar van het huis vond de resten toen hij tijdens een verbouwing de ongebruikte schoorsteen schoonmaakte. Codekrakers van de Britse overheid proberen nu de code te ontcijferen... in de hoop dat het een inkijkje in de strijd tegen de nazi's oplevert. Op het briefje van vloeipapier staan 27 codes... elk een combinatie van vijf nummers en letters. Ook het publiek wordt gevraagd mee te puzzelen. Groot-Brittannië gebruikt de postduiven om boodschappen van het slagveld... naar het hoofdkwartier in Engeland te versturen. Het weer vanavond en vannacht buien met kans op hagel en onweer. Vooral in het kustgebied. Morgenochtend nog steeds vooral buien in de kustgebieden. In de middag volgt in het hele regen. Het wordt circa 10 graden bij een stevige zuidenwind. ANWB Verkeersinformatie. Normale avondspits in de Randstad. De meeste vertraging rondom Utrecht. Een paar dingen vallen op. Een aanrijding op de A15 Europoort Rotterdam... tussen Hoogvliet en Knopen Vaanplein 6 kilometer. Bij Rotterdam Chardos is de rechte rijshook dicht. Zijn vrachtwagen stilgevallen op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Zevenbergshoek is de rechte rijshook dicht. Vanaf Knopenzonzeel staat 3 kilometer. Er was ook een aanrijding op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Knopen Sint-Annebos en Gorda nog 9 kilometer.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 Tesso Blok en Ger Jochens. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa het VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof, waar ons politieke panel voor vandaag is aangeschoven, ons eigen politieke vragenuurtje met Siebrand Buma, fractieleider, fractievoorzitter van het CDA, oppositiepartij het CDA. Goedemiddag, hartelijk welkom. Thijs Niemandsverdriet van NRC Handelsblad en Gerard Beverdam van het Nederlands Dagblad. Goedemiddag, goedemiddag. We gaan het natuurlijk hebben over de duisternis uh, rond de inkomenseffecten van de af, uh, inkomensafhankelijke zorgpremies. Over elkaar de koopkrachtplaatjes. Voorkomen onduidelijkheid. En ik dacht, uh, ik dacht mijn standelijke vermogens zijn niet toereikend om dit te snappen. Tot ik ba econoom Bas Jacobs bij BNR hoorde zeggen dat het hem ging duizelen: dat hij er ook helemaal geen gat meer in zat. Toen dacht ik: hé, hé, ik ben niet gek. Thijs, niemands verdriet. Ik snap het ook niet. Nou, dan zijn we gauw klaar. Nee. Um... Het is een heel ingewikkeld uh, verhaal inderdaad. We hebben op de redactie inmiddels ook vele uren discussie aan besteed. Um, zeker als je een beetje werkt hoe Den Haag in elkaar zit. Het is, in de grote lijnen zijn duidelijk. En het is ook toegegeven door de regeringspartijen. Dat inderdaad grote uh, mensen met hoge inkomens veel gaan betalen extra aan hun zorg. Vier keer zoveel. We hebben, ook, we hebben ook nog de zorgtoeslag die verdwijnt. Die is dan weer gedeeltelijk verdisconteerd. Volgens mij, als ik het goed heb... met de verlaging van de belastingsschalen in de berekeningen. Nou ja, ja, maar goed, dag, maar dan ga je al meteen in het detail. Je zei al, het, het heeft ook te maken met Den Haag... en de werkwijze van Den Haag. Want is het inderdaad niet zo dat inderdaad vaak inderdaad die grote lijnen... alleen uh, in elk van de buiten gebracht worden... maar dat het ook de grote lijnen zijn die het Centraal Planbureau doorrekent. Nou, het zijn Met wel... hele grote grofmazige manieren dat van waar. werken. Wat je dus inderdaad ziet is dat er altijd de koopkrachtplaatjes, de modellen gehanteerd worden. En wat er gisteren bijvoorbeeld uh, was, uh, Pechtold van D60, die voegde uh, in het debat ook om vier concrete gevallen. Hè? Gewoon van heel specifiek uh, een, een, een, een leraar op een middelbare school en zijn vrouw. En ze verdienen allebei zo en zoveel twee kinderen in de, in de, in de kinderopvang. Ja. En daar wilde men eigenlijk niet aan. of daar heeft men gewoon de cijfers niet voor, ja. uh, voor op handen. En er is ook nog iets geks gebeurd in het feit dat het, uh, dat het centraal planbureau uh, in de berekeningen nog de forense tax heeft meegenomen... die er nooit gekomen is. Dat was nog ja. een plannetje van het is allemaal wat verwaard het van het, het vorige het kabinet. Ja, het Al Halverwege deze formatie, van het begin van de formatie... is dat door ja. VVD A uh, gekild. Ja. Uh, maar het zat nog in de berekeningen van het CPAP. Maar zo kan je BD. zelf natuurlijk altijd rijk rekenen. Ja. Ja, om iets wat nooit is ingevoerd ja. uh, te ja, Maar het gevolg is nee, te eigenlijk negatief voor de twee partijen. Omdat daardoor, aanvankelijk leek het wat gunstiger... maar als je die wegdenkt, die, uh, die forense tax dan is het allemaal veel erger dan in de ja. cijfers staat. Even nog verder proberen greep te krijgen op de feiten. Meneer Buma van het CDA. Uh, welke, welke effecten uh, gaan jullie nou vanuit Wat kost het, de hoogste inkomens? Ik bedoel, uh, ik neem aan dat je denkt... ik hou het hierbij en ik ga niet verder kijken. Nou, Ik denk dat er de komende tijd nog veel meer bij berekend moet worden. Maar in zijn algemeenheid kan je zeggen... dat de inkomensafhankelijke premie zoveel extra stijgt... dat een eventuele lastenverlichting dat nooit compenseert. Ja. En wat, wat, wat mijn beeld is, men heeft natuurlijk enorm willen nivelleren... Maar ik weet al veel langer dat we hebben niet zoveel topinkomens hebben. Dus als je veel wil verschuiven, zijn het altijd de middeninkomens... die daaronder gaan leiden. En dat is nu ook gebleken. En ik denk dat ze in die valkuil ook zijn getrapt. Dat is een beetje de valkuil ook van het CPB. Die berekent het dan op 100.000 euro. En daar komen ze dan voortdurend mee. Maar ze vergeten dat er ook mensen zijn met een inkomen van 50.000 euro. En dat is nou net de groep die hieronder leidt. En dat is ook net een groep die eigenlijk altijd de klos is. Want die krijgt net geen kinder, kindergebonden budget meer. Krijgt net allemaal rekeningen niet meer. Maar hij heeft wel kinderen op de middelbare school. Kinderen die misschien gaan studeren. En krijgt alle hogere rekeningen. Ja. En ik denk dat men daar niet over nagedacht heeft. Er zit heeft. ook een plafond op. Hè? Dus het gaat tot, als ik het goed heb, uh, 70.000 euro. Ja. En verder alles en, daarboven. En dus of, of je dat nou 8 een miljoen de... op de bank ja. hebt staan... Ja. of je verdient 70.000 euro... Ja. Heel even Gerard. Gerard Bverdam, ja, het probleem dan is ook een dat. beetje dat het CPB inderdaad, juist die groep tussen de 50.000 en de 70.000 euro. En zeker als je kinderen hebt, niet scherp in beeld heeft. En wat er nu gebeurt is dat er allerlei uh, improvisorische uh, koopkrachtenberekeningen op internet verschijnen. Waar je dan je gegevens kunt uit invoeren. Er komt dan iets uit. Maar zegt het CPB weer, ja, dat klopt niet. En uh, maar we, gaan, we kunnen ook niet duidelijkheid geven wat het dan precies wel is. En ik snap eigenlijk ook VVD en Partij van de Arbeid niet dat ze het niet juist nu als de wie de weer gaat, die duidelijkheid wel gaan geven. Want misschien ja, weten wat ze je het juist, ook niet. Wat je, nee, maar wat je <laughs> juist wil bereiken met een regeerakkoord lijkt mij, juist in deze tijden van crisis, is dat je mensen wat zekerheid biedt over uh, de inkomenseffecten. Ja. En mensen weten nu totaal niet waar ze aan toe zijn. Iedereen vraagt mij, ook in een privéomgeving, weet jij het misschien? Maar oh ja. ja, nee. Nou, wat het gekste is nog, dat die, die, kijk, inkomenspolitiek kan je voeren als dat de keuze is van je kabinet. Maar hier is dus de zorg gekozen om heel veel meer inkomenspolitiek te bedrijven. Ja. Waardoor niemand het meer heeft over de vraag waar het over gaat... betere zorg voor hetzelfde geld in de toekomst. We ja. weten dat het duurder wordt. En dit systeem heeft dus niet alleen een nivellerend effect... maar ook een effect dat mensen die heel veel premie gaan betalen... denken, nou, ik heb het toch betaald, wil ik ook zorg. Mensen die straks heel weinig gaan betalen, denken, hé, hey, het kost niks. Ja. En de bedoeling was juist <lacht> een zorgstelsel te maken... waarvan we weten ja. wat zorg kost. Ja. En dat slaat dus de bodem ook onder het zorgstelsel nog eens weg. Dus behalve dit heb je dat ook nog. En dan nog negatieve uh, werkeffecten. Want mensen denken, ja, die mails krijg ik ook. Waarom zou ik nog werken? Ja, dus die werkgelegenheidseffecten zijn desastreus. Er is een hele voor de hand liggende oplossing voor dit verhaal. En dat heeft een beetje te maken met het voorstel van de SP. Je zegt, oké, okay, de middeninkomens worden te hard gepakt. Goed, dan doen we het volgende. We pakken de middeninkomens minder hard. Maar we laten die, die afhankelijkheid van inkomen... die laten we niet ophouden bij 70.000 euro. Nee, die laten we gewoon doorlopen. Progressief doorlopen. 50.000, 200.000... en die gaan dan echt fors meer betalen. Is dat een oplossing voor de... Is dat voor de CDA? Is dat, uh... Nee, maar dat gaat nog steeds over het punt... dat het inkomenspolitiek is en niet zorg. Want dat betekent hm. dus dat iemand met een inkomen van 2 ton... zegt 20.000 euro... premie gaat betalen. Nou, dat doet hij niet. Die gaat, uh, die gaat denken, dat, doe ik, dat ga ik op deze manier niet doen. Dus de solidariteit... in de zorg heeft een grens. Hm. Iemand met een miljoen inkomen, dat is gigantisch veel... maar die zou 100.000 euro... premie gaan betalen. Dus dat heeft niets meer te maken met zorg die je levert en die een prijs heeft. Ja. Nogmaals, dat is de grote fout. Ze hebben het zorgstelsel gebruikt om, om een, een extreme inkomens inkomensniveau te, te maken. Ja. Uh, Gerard Beverdam, denk je, uh, want het is nu donderdag... dat er uh, dinsdag, meen is er een debat, denk je dat het dan zo zou kunnen zijn... dat het nieuwe kabinet, als dat beëdigd gaat worden... op welke manier dan ook maandag, uh, meteen al komt met... We hebben wat maatwerk uh, erop losgelaten. En we komen gewoon met een heel ander voorstel... wat nog wel iets doet aan nivellering... maar op een andere manier. Dat ze gewoon onmiddellijk met iets anders komen. Dat Is dat denk denk denkbaar? Niet. Nee, dat denk ik niet. Want volgens mij hebben we te maken met een, een uitonderhandeld regeerakkoord. En aankomend minister van Financiën, Dijsselbloem die heeft vandaag ook gezegd dat er een maatwerk opgeleverd gaat worden. Ja. Deze maatregel moet natuurlijk nog helemaal worden uitgewerkt. En dan zullen ze ook gaan aanlopen tegen de praktische gevolgen natuurlijk. Of de, ja, de gevolgen in de praktijk... voor, voor bijvoorbeeld die groep waar we net over hadden. Er gaat dus aan geschaafd worden? Ik, er kan wel iets aan geschaafd gaan worden. Maar ik denk op zich wel dat dit het resultaat is... wat de Partij van de Arbeid heeft bereikt. Maar ik vind dat Buma op zich wel een punt heeft wat terecht is. Uh, inkomenspolitiek die bedrijf je in principe via de belastingen. En dat, dat wordt nu voor een belangrijk deel richting de zorg geschoven. Waarbij Met, sommige mensen ja. niks gaan betalen... en sommige mensen heel veel. Ik vind wel dat je daar een ja. principiële discussie over Met moet voeren. Met als nadelig neveneffect wat uh, meneer Buma ook zei... van je doet niks aan het volume van de zorg. Nee, en, en ik herken ook voor het CDA... zeg ik gewoon heel eerlijk... bij ons wordt zorg ook duurder. Je gaat hmm. daar meer voor betalen. Maar waarom? Omdat de zorg duurder wordt. Ja. En daar ontkomen we niet aan. Dus zoeken we naar prikkels om minder zorg te gaan gebruiken. En dat ja. is allemaal uit het systeem weg. En dat is het... naast dus. De, de, de enorme kosten waar mensen mee opgezadeld mm -hmm. worden... het grote nadeel van wat ze nu gekozen Thijs, hebben. niemand. Nou, er is nog één reden waarom er uh, zeer vermoedelijk wel aangesleuteld gaat worden. Niet op korte termijn, denk ik, maar als het kabinet eenmaal is aangetreden. En dat is de Eerste Kamer. Mm -hmm. uh, er is geen meerderheid voor dit plan in de Eerste Kamer. Dat werd gisteren al duidelijk. Alle partijen die de coalitie aan de meerderheid zouden kunnen helpen... Uh, het CDA van meneer Buma, maar ook de SP, zelfs de SP zou je kunnen Een zeggen. Voor andere redenen, Een maar andere toch? Voor andere redenen. Deze ja. 60 hebben allemaal gezegd, wij steunen dit plan in deze vorm niet. Nou, ja. ze moeten volgens mij als ze dit in 2014 uh, willen invoeren, wat het plan is... dan moeten ze heel snel ermee aan de slag. En ja. moeten door de Eerste Kamer. Dus ze zullen daar compromissen moeten gaan sluiten. Dus de redenering wordt wel opgehangen... Rutte, die wist dit, dat die meerderheid in de Eerste Kamer niet was... die kon dus makkelijk akkoord gaan met de Partij van de Arbeid... wetende dat het afgeschoten werd in de Eerste Kamer. Nou, is vind het of het, het zo het is. Want als het wordt af, de, de coalitie als geheel, en dus Rutte, heeft een probleem... als het wordt afgeschoten. En ze, bo, bovendien zullen ze het niet zo ver willen laten bovendien komen. Bovendien heeft Rutte op dit moment bo al een probleem. En bovendien moet het ook Mag de begroting dekkend gemaakt worden. Dus ze zullen, het kan wel afgeschoten ja. worden... maar dan moet dat geld uh, uh, uh, uh, op een of andere manier... ergens anders vandaan komen. Ja. Of het geld wat het... Ah, Simon uh, Buma ook, ook geen. Dat, dat zit daar niet achter. Zo'n nou, perverse redenering. Ik, laat vooropstellen, ik, ik zat er dit keer niet bij. Dus oh. ik weet het niet. Tegelijkertijd, Onwennig, hè? Nee, ja, oh. zo voelt het niet. Het logische gevolg van de verkiezingsuitslag is dat deze partijen bij elkaar zaten. Maar. Wat je kan krijgen is dat de VVD heel graag als eindplaatje onder de streep een grote bezuinigingsoperatie wilde. De VVD wilde heel graag de, de, Pardon, de PVDA wilde heel graag inkomenspolitiek. Die twee dingen vind je overal terug. Maar ten koste van allerlei andere dingen: ten koste van werkgelegenheidseffecten, ten ja. koste van de zorg. Uh -huh. Dus ik denk dat ze gestuurd hebben op wat zij bij de politiek hun grootste belang vonden. En ja. gewoon heel veel zij-effecten ja. wellicht. Zijn vergeten. En die komen nu wel aan alle kanten naar buiten. Geert Be van nou komt het in de Eerste Kamer, zoals het naar uitziet, wordt dat afgestemd. Maar ik de ergens werd gesuggereerd in de krant. Ik geloof de Telegraaf, maar ik weet niet zeker. Dat misschien zelfs VVD-senatoren tegen gaan stemmen. Maar dan hebben ze een majeur politiek probleem. Nou, er ik... zit ook nog. Ik had net over het principiële punt van de inkomenspolitiek, of je dat wel weer de zorg moet willen, bedrijven. Er zit ook nog een ander punt in, dat doordat die nominale premie veel lager wordt. Nu betalen we meestal zo rond de 100 bedrag. euro. En straks wordt dat dan ja. 255 euro per jaar. De twee tientjes mm -hmm. waar het gisteren ook over ging. Um, dat betekent ook dat trouwens de concurrentie tussen de zorgverzekeraars... die wordt voor een behoorlijk stuk teruggedraaid. En dat is ook wel uh, wat voor de verkiezingen vaak werd gezegd. De PvdA wil terug naar het zorgstelsel van de jaren negentig. Nou... Daar heeft het ook wel uh, trekken van. dat uh, ja. Straks is toch minder noodzakelijk nee, om heel de, tussen maar, de zorgverzekerders te kiezen. Daar hebben VVD-senatoren ook moeite mee. Ja, maar stel dat hij dan uh, uh, tegen gaan stemmen in de Eerste Kamer. Dan heb je toch gelijk al een kabinetscrisis, of niet? In nou, kabinet, wat er zal het niet uh, is. Nee. Het kabinet nee. gaat niet dit in stemming brengen in de Eerste Kamer. Wetende dat, het, uh, dat het, ze zullen proberen daar intern en met andere partijen een, een, een deal te sluiten. Ja. Het doet me wel een beetje terugdenken de hele situatie aan het, uh, het lenteakkoord en de forensetax die daarin zat. Dat mm. was ook een maatregel die zag er op papier eh, best aardig uit en best logisch. Maar toen, toen die uiteindelijk landde en toen de uiteindelijk de koopkrachtberekeningen... of de berekeningen werden gemaakt wat het voor sommige mensen zou gaan betekenen... toen schrokken sommige mensen die die maatregel hadden bedacht zich ook kapot. Buur, maar bij dat akkoord wa, was het CDA wel betrokken? Is het een beetje voor u iets herkenbaars van... oh gosje nou zitten zij met dezelfde ellende waar wij toen in zaten? Ja, ik herken daar inderdaad het punt dat je een maatregel neemt... Wat, wat Geert Beverdam ook zegt, waarvan je denkt dat is een verdedigbare maatregel... maar die inderdaad, zodra die naar buiten komt, effecten heeft. Eén die niemand beoogd heeft en twee die in bepaalde gevallen veel groter zijn dan je denkt. Ja. Daar was de mogelijkheid om die maatregel terug te draaien uiteindelijk. Dus dat is ook gebeurd. Maar het, het is een voorbeeld. Het is in de, her, bedoel, in de geschiedenis vaker gebeurd. Um, maar u zegt bij, het nu onderhandelen... zo alsof dit niet terug te draaien valt. Want u zegt, daar was dat nog mogelijk. Bedoelt u dan, dus, nu is dat niet zo? Uh, nou ja, wat mij betreft... U, u vraagt het aan mij. Wat ja? mij betreft wel. Ik hoorde alleen Stef Blok net uh, voor de televisie zeggen... van nee, blijf VVD. voorzitter van de VVD, aankomend minister. Uh, nee hoor, dit blijft zo. Het is een afspraak. Uh, de werkelijkheid is dat we gelukkig nog een politiek systeem hebben... waar, waar je nog wel over de inhoud gaat praten. Hm. En inderdaad, uh, voor de meerderheid in de Eerste Kamer... zal deze coalitie altijd andere partijen nodig hebben. Maar ik, wat ik dus bedoel te zeggen... hier. Daar was de maatregel afgesproken. Vervolgens is na de verkiezing het veranderd. Hier is de maatregel afgesproken. Maar er is natuurlijk een bouwwerk gemaakt tussen twee partijen. Als je er één steen uittrekt, dan valt de boel weer in elkaar. Dus dat maakt ook altijd onderhandelingen zo ingewikkeld. Als je één systeem uh, veranderd hebt... ik neem aan dat als dit veranderd wordt... dat dan de Partij van de Arbeid ook weer dingen wil veranderen. Ja. Thijs, je had een stuk uh, waarin je beschrijft hoe de regie of het gebrek aan regie bij de VVD... hoe dat in, in elkaar gestoken heeft. Kun je kort dat Wat is er in jouw ogen verkeerd gegaan? Nou, voor mij waren ze zich wel bewust van het feit bij de VVD... dat dit iets was wat niet lekker ging landen uh, bij hun achterban. Dat, dat, dat, dat, dat, ho dat hoorden we ook wel in de... Kort nadat het op afgelopen maanden gepresenteerd was. Maar ik denk dat ze zich toch verkeken hebben op de volkswoede die is losgebarst. Je zag ook echt gisteren uh, in de loop van de dag zag je het ook erger worden. Mm. In de Rutte werd bij het begin van het debat gisteren meteen aangevallen... door mm. nou, onder andere meneer Buma en een aantal andere ja. oppositiepartijen. Die kwam daar nog redelijk gemakkelijk uh, uh, weg... Uh, toen uh, hadden we inmiddels Wiegel die op de radio oud-VVD-leider ja. uh, Joop den Elde bijhaalde. Maar dan uh, zei in de, de, de VVD de, rapen gaan, de hè? Woedende, de woedende mails stroomden binnen. Uh, de koppen van de uh, telegraaf vanmorgen. Uh, uh, daar, nou ja, dat kwam er nog eens overheen. En uh, aan het eind van de middag uh, ging daar dus een mail uit van Stef Blok. Dat was echt een duidelijke hmm. noodmaatregel. Van ja, we moeten hier, uh, uh, we moeten toch een soort van verantwoording afleggen. En je zag ook echt bij een aantal mensen in de wandelgangen, zag je ook uh, bij VVD'ers uh, toch wel echt lichte paniek over. Over wat uh, ja. de, de grote vormen die dit aannam. Ja, Gerard, kan de, de heftigheid van de woede ook te maken hebben met het feit dat uh, mensen het idee hebben: we zijn belazerd. Want in de eerste instantie werd gedaan alsof die inkomenseffecten uh, zeer gering waren. De laagste inkomens kregen er wat bij, middeninkomens, een heel klein beetje erbij of eraf, hoger uh, ietsje eraf. En dan blijkt het ineens om bedragen te gaan. Uh, wat je kon voorspellen, want 16 miljard bezuinigen en niemand die het zogenaamd zou voelen, dat gelooft natuurlijk geen mens. Nee, maar, verklaart dat die heftigheid? Dat, ja, en ik denk ook een, een punt als wat elke communicatieadviseur je zal leren... daar hou ik niet zo van als journalist... maar als het goed is, dan zeggen ze meestal... als je slecht nieuws hebt, breng het gelijk. En toen ik maandag die persconferentie volgde... toen uh, zag ik ook al een gespannen Rutte... en toen dacht ik ook van, wanneer komt hier nou het slechte nieuws? Ja, hij, hij refereerde even aan... Uh, de, de hypotheekrente aftrekken en, en de beperking daarvan in de hoogste schijf. Maar hij, hij, uh, dit is eigenlijk een punt wat later pas is ontdekt... en wat nu op een hele vervelende manier uh, ja, door journalisten ook uh, voluit wordt uitgemeten. Ja. En um, ja, ik moet ook zeggen... Um, ik denk ook wel dat het iets zegt over de onderhandelingspositie van de VVD... bij deze formatie. Uh, ze zijn de grootste partij geworden... Over het algemeen heeft de grootste partij daar niet de beste positie. Nee. Zij waren meer afhankelijk van de PvdA dan ongeveer. Dat, zo, dat, iets over dat de zie je een beetje terug. Denk ik. Want ze hebben daar gewoon... Op zich is er ook wel eh, zeker... Eh, waardering te hebben voor de manier waarop ze hebben onderhandeld. Hè? En dat houden ze zelf ook niet op te benadrukken. Er, is, er zijn geen compromissen uh, gesloten. Men heeft hele stukken van het regeringsbeleid aan elkaar gegund. Nou ja, bijvoorbeeld de VVD heeft heel streng uh, uh, veiligheidsbeleid... kunnen ze doorzetten tegen het zere been van... denk ik toch wel een hoop mensen in de PvdA-achterband. Ja. Uh, dit, dit gedeelte, deze nivelleringsoperatie, is heel duidelijk... een heel groot stuk wat de PvdA gegund heeft gekregen. Dus, ja. het, dus het automatische gevolg van de, van de aanpak tijdens de formatie. Ja. Uh, meneer uh, Sibron Buma, uh, Lodewijk Asscher, de beoogd minister van Financiën... die zei vandaag, dit is, dus dit gedoe rond die inkomenseffecten van die premies... is een voorbode van nog veel meer onrust en zorg. Want het verhaal is nou helemaal niet leuk. Want Hij verhaal... zei het wel meteen. Ja. Hij zei, we hebben helemaal geen leuk verhaal te vertellen. Dus... En, en, en, en waar moeten we aan denken, volgens u? Nou kijk, het, het, dit gaat over... Een... Vergeet niet, er zit een bezuinigingsbedrag... van in totaal, geloof ik, bijna 23 miljard euro... in het hele ja. uh, programma. Netto 16, hè? Netto 16, maar de, maar de pijn gaat, loopt door tot die 23. Want dat wordt er weer uitgedeeld. Maar men voelt altijd pijn nogal. Hm. Dit is een bezuinigingsbedrag dat het oploopt tot nul. He, want het is alleen maar herverdeling. Dus de pijn van het weghalen van dingen uit de samenleving moet nog komen. En dat is inderdaad heel veel. En waar veel. gaat het gaat de... het hartstikke landen op? Nou, er welke plekken? Ja, vind ik, dat, dat is moeilijk te voorspellen. Omdat je dus hier al ziet dat een bepaald element eruit komt. Um, in de sociale zekerheid zit nog een, een bedrag geloof ik, van 7 miljard of iets dergelijks. Dat ze bezuinigen. In de zorg zit 5 miljard euro. Wat dus nog elders gaat komen. Heel veel zal ook blijken bij de uitwerking. Dat herinner ik me natuurlijk zelf. Kijk, ik bedoel, ik ben wel een partij die weet dat je op zichzelf pijn leidt als je gaat regeren. Want ook wij hebben in ons verkiezingsprogramma al bezuinigingen staan. En ik weet dat bij de uitwerking vaak... Ja, dan kan je er voor na blijkt, de verrassingen komen te staan. Ja, want dan blijkt ineens dat wat je gedaan hebt... of zijn geld niet opbrengt of toch neveneffecten heeft. Dus dat zal in de loop van de tijd gaan blijken. Nou, waar het heel ingrijpend gaat worden, denk ik, is uh, de AWBZ. De Volksverzekering voor uh, chronische en Onverzekerbare Zorg. Uh, daar ja. wordt, uh, die wordt gigantisch gaat die op de schop. Uh, dat heeft enorme consequenties gaat dat hebben voor mensen in verzorgingstehuizen. De instroom wordt beperkt. Alleen de echte zware en, gevallen. En hele grote ja. stukken kosten van de verzorging uh, moeten mensen straks zelf gaan betalen. En ze zullen dan uiteindelijk ook uh, mogelijk hun huis moeten gaan verkopen. Hun vermogen ja. moeten gaan verteren. Nou, dat gaat maatschappelijk behoorlijk. Impact ja. hebben. Ja, daar, daar komen, er komen ook, ook organisatorische veranderingen die enorm zijn, want die, inderdaad, die hele AWBZ die gaat over naar de gemeenten. Die moeten dat dan in hun huidige WMO-wetgeving uh, gaan, gaan bieden. Ja, maatschappelijk ondersteunen. Gaan bieden. Maar met een korting van een kwart van het budget. En normaal is een korting van 5% efficiëntie. Dus ja. die gemeenten gaan een enorm probleem krijgen. En tegelijkertijd moeten heel veel gemeenten gaan herendelen. Dus die zijn met allemaal bestuur bezig. Maar daarvan is alweer dus gezegd dat het niet Het zou prettig zijn, maar we gaan niemand winnen. Dat klopt. Maar tegelijkertijd is in het regeerakkoord wel weer een bezuiniging ingeboekt. Alsof het wel gebeurt. Dus ja. dan heb je al twee dingen die elkaar uitsluiten. <lacht> Nogmaals, ik weet dat heel Moeilijk. is. ik denk dus wel dat in de snelheid die men gekozen heeft en misschien het enthousiasme van wij gaan uitruilen, vooral dat soort successen als succes zijn geboekt. En dat dus de vraag even zitten, klopt het wat we doen? dat die wellicht te weinig is gesteld. Ik vraag me ook wel af of dat uiteindelijk niet de, de, de zwakte van die coalitie zou kunnen worden hoor. Als je dus. Je hebt echt een uitruil gehad, nou, dan moet het dus ook eigenlijk allemaal doorgaan. En als er dan iets blijkt uh, niet door te kunnen gaan, bijvoorbeeld inderdaad, zo'n zorgpremie. Uh, ja dat je dan ook wel weer heel veel chagrijn kunt gaan krijgen in zo'n coalitie. Omdat ze het eigenlijk niet echt eens zijn... maar gewoon allebei een soort pakketje tot zich genomen hebben. Precies, dat is iets waar Arie Slob... en ik heb ook Kees van der Staaij en Buma geloof ik ook zelfs daarover horen zeggen. Wat is nou de drive van deze coalitie? Meer dan dat je heel erg hebt uitgeruild... en een enorme bezuinigingsagenda afwerkt. En kijk, we hebben eigenlijk nu voor de beediging al een soort valse start. En je ziet dat Dijsselbloem nu vandaag al voor de camera zegt... nee, maar die zorgpremie, nou goed, we kunnen wel maatwerk... maar daar is geen verandering. Op mogelijk En de VVD is nu in fractie bijeen om, om, om, om een soort crisisbaraat ja. te houden. Dus ja, dat is... Uh... Ja, het het gek ja. van het uitruilen is nu ook... minister Schippers wordt de minister Volksgezondheid. op Volksgezondheid. Die dus een dossier moet aan gaan verdedigen... wat totaal uitgeruild is naar de Partij van de Arbeid toe. Dat haak staat op wat zij zelf deed in de vorige periode. Yo, dus allerlei dingen waarvan zij de vorige periode heeft gezegd... dat zou heel slecht zijn... Gaan ze dus bijvoorbeeld dat inkomensafhankelijk maken, maar heel veel andere dingen ook. Gaan ze het nu ineens uitvoeren. En je Met, en groen, voor meer portefeuilles, met een gezicht van ja, sorry, ik heb het ook niet bedacht. Ja. Maar de vraag is wel inderdaad of dat uiteindelijk houdbaar is. Ja. Thijs, uh, Stef Blok, uh, geharnast tegenstander van uh, enige beperking van de hypotheekrenteaftrek... wordt straks de speciale minister voor beperking van de hypotheekrenteaftrek. Ja, je kan aftrekken. niet ja. een periode lang allemaal maar blijven zeggen... jongens, we zijn het daar helemaal niet mee eens. Maar dat hebben we nou helemaal afgesproken. Dus ik, ik zit nu eenmaal op dit ministerie, ja, ik ga niet volgens doen. Volgens mij zijn ze wel dat, van kan om dat te gaan doen. Ja. Ja, het wordt nou, een heel gaan interessant gaan dat, experiment. Thijs, maar ook de PvdA heeft een ander probleempje. Dat heb jij opgeworpen, Lodewijk Asscher. Die wordt een nieuwe vicepremier. Maar hij wordt geen minister van Financiën, wat meestal het geval is maar van sociale zaken. En daar zit iets volgens jou. Nou ja, dat is niet per se een probleem, maar er is iets interessants aan de hand. Uh, meestal is het uh, uh, zo dat de, de vicepremier uh, in een kabinet... zeker bij een twee-partijen kabinet, ook uh, de minister van Financiën is. Gewoon omdat je eigenlijk de, de, de hoogste onder je ministers bent. Iedereen is van jou afhankelijk, iedereen mm -hmm. moet langs jou. PvdA heeft ook een traditie dat dat gebeurt. Kok was het, Bos was het ook. Uh, nu is dat niet zo. Nu hebben we dus de leider van de PvdA-ministers, Islodewijk Asscher. En we hebben Jeroen Dijsselbloem, die is minister van, uh, van Financiën. Wat voor zie jij? Nou ja, het kan zijn dat het allemaal helemaal goed gaat. Want we hebben natuurlijk ook nog de politiek leider die in de Kamer zit. Zeker? Uh, uh, maar goed, het kan wel zijn dat uh, de facto zou het zou kunnen zijn... dat Dijsselbloem straks de machtigste minister van het kabinet wordt... omdat hij uiteindelijk over uh, de centen gaat. En dat zou kunnen gaan wringen met het feit dat Asscher zichzelf beschouwt... als de leider van de pvda Maar, dit, maar de minister van een heel groot spending department sociale zaken... ook een pvda ja. die moet met een eigen PvdA-minister van Financiën dealen. Dat heeft de VVD weer heel slim de PvdA in de schoenen geschoven. ja Je kan ook andersom zien dat de Partij van de Arbeid daar... een stevige machtsbasis heeft weten neer te zetten. Namelijk ja, ja. de minister van Financiën, die zijn baas... de minister van Sociale Zaken, wellicht... Al of niet moet gaan bevooroordelen, bevoordelen, maar ik vind het vanuit Partij van de Arbeid oogpunt juist wel slim dat men dat spanning Department en Financiën heeft en daar zal oh. dus voor de PvdA, die uh, economische of dus voor de VVD, die economische zaken heeft scherp op gelet moeten gaan worden, ja, wel, anders was gaat die, het geld weer rollen. Was als die minister van Sociale Zaken heel erg voorgetrokken gaat worden... door deze a minister van Financiën... heb je toch gelijk slaande ruzie met de VVD? Ja, maar het gaat toch vaak om kleine dingen. Dat uh, er in de plooien wel geld voor de een zal te vinden... zal zijn en niet voor de andere. En de vraag is wat daar gaat gebeuren. En daar moet je dus heel erg goed op letten. En zegt ja. het iets over Jeroen Dijsselbloem... dat hij niet de vicepremier is geworden en wel op Financiën zit? Ja, waarom hebben ze niet gewoon dit zo... Aangehouden? Of nou, wat ik heb ik begrepen veel... is dat men bij de PvdA. Uh, dat men aanvankelijk, als je wel heeft aangeboden om minister van Financiën te worden, dat hij dat niet wilde. Hmm. Uh, dat hij liever naar onderwijs wilde of naar sociale zaken en het werd het laatste. Uh, dus ik weet niet wat het. Uh, nee, het zegt dus wat niet wat iets het... over de statuur van, van meneer Dijsselbloem in de partij, dat ze e, zeggen doe jij maar lekker financiën. Nou maar ja, het zegt wel iets dat hij het kabinet in gaat, dat hij natuurlijk dus ja. een hele sterke vertrouwensband heeft met Samsung en de grote verbindingssoffice. Tot slot, is het niet zo dat, dat, dat, dat uh, uh, als je ook als politiek leniger beschouwd wordt en daardoor geschikter als vicepremier? Um. Wellicht, wellicht, Ik moet zeggen dat uh, Dijsselbloem hier in Den Haag is voor het grote publiek onbekend. Maar in Den Haag heeft hij wel een goede naam. heeft ook een tijdje terug de PvdA-fractie kort geleid. En dat deed hij best goed. Maar uh, ik denk ook dat het een, een, aan de ene kant een investering is van de Partij van de Arbeid. Aan de andere kant kan ik ook niet helemaal overzien wat nu Lodewijks Aschers... Uh, als hij het vanuit carrièreperspectief beschouwt... zou je zeggen van het nog lekker een poosje in Amsterdam zitten. Dus uh, dat Diederik Samsom erin is geslaagd om naar Den Haag te krijgen... vind mm. ik ook wel weer een... Uh, en, en, en hij is blijkbaar duur verkocht, want hij uh, heeft wel het departement van zijn keuze gekregen. Ja, ja. ja zeker. Okay. En, en, en je zat natuurlijk Plasterk, die wilde eigen financiën gaan doen, maar goed, die, is, uh, die gaat naar Binnenlandse Zaken. Gerard Beverdam van het Nederlands Dagblad, heel hartelijk dank. Thijs Niemandsverdriet van NRC Handelsblad, ook dank. En Siban Buma van het CDA, hartelijk bedankt. Graag tot nog eens een keer. Dit was Villa Vipiero vanuit Den Haag. In Hilversum zit Tim Overdiek, als het goed is. En we gaan gewoon verder, we borduren verder... op wat jullie zojuist dus besproken hebben. En het kan best een enerverende en uitzending worden in dat opzicht... als je kijkt en luistert naar de emoties... en de boosheid onder VVD'ers in het land. Maar wees gerust, we hebben niet alleen Haagse politiek. Er komt bijvoorbeeld een lijk uit de kast, letterlijk. Een skelet van een het doortje, kleine 20 meter lang. De vraag is wat te doen met hem. We hebben het over de botten van een vindvis uit 1910. Oud en nieuw nieuws dus. Naar de hoofdpunten, die krijgt er van Liselot Thomassen. Radio 1, het NOS-journaal. De gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen is de afgelopen tijd flink gestegen. Eind oktober kwam de dekkingsgraad uit op 102 procent. Een maand eerder was dat nog 97 procent. Blijkt uit een meting van consultancybureau ANUIT. De fondsen zitten nu nog maar net onder de vereiste minimale dekkingsgraad van 105 procent. De stijging komt vooral door de invoering van een nieuwe rente waarmee de pensioenfondsen moeten rekenen. De Tweede Kamerfractie van de VVD praat nog altijd over de onrust die is ontstaan, over de stijging van de zorgkosten. Veel leden van de partij zijn boos over de concessie aan de PvdA om de zorgpremies inkomensafhankelijk te maken. Volgens een woordvoerder wordt er vooral stoom afgeblazen. Alle fractieleden komen aan het woord. Aan het begin van de vergadering werd Halbe Zelstra gekozen tot fractievoorzitter. En de verkoop van nieuwe auto's in Nederland is de afgelopen maand met meer dan 38 procent gedaald. Oktober 2012 is daarmee de slechtste verkoopmaand in tijden. De dalende tendens is niet nieuw. De afgelopen maanden daalde de autoverkoop al met meer dan 20%. Ook de verwachtingen voor komend jaar zijn negatief. En tot zover de hoofdpunt van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie, het is een normale avondspits, 95 kilometer file staat er nu, de meeste vertraging rond Rotterdam en Utrecht. Wat opvalt is de dagelijkse file wat langer dan anders, dus de N15A15, maasvlakte richting Rotterdam, tussen Afrit Briele en knopend Vaanplein is het langzaam rijden en stilstaan. Op de A16 Breda Rotterdam tussen Knopend Zonzil en Zevenbergshoek 3 kilometer. De rechte reishok is daar dicht, daar staat een vrachtwagen stil. Het loopt, was, loopt wat vast op de A50 Apeldoorn richting Arnhem bij Knopend Waterberg. Daar is namelijk de verbindingsweg naar de A12 richting Zevenaar dicht vanwege politieonderzoek. Het laatste is de A58 Breda Tilburg bij Bafel 3 kilometer. Nu bij Aiwis Groeneveld.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 Goedemiddag, de actie ligt deze middag op het Binnenhof. De VVD, Tweede Kamerfractie, is nog steeds bij elkaar. Ongetwijfeld onderwerp van gesprek. De boosheid van partijgenoten uit het hele land en stevige kritiek is er. We spreken met de JOVD, de jongere afdeling, die wil aanpassing van het regeerakkoord. In de tussentijd ontvangt formateur Rutte oude en nieuwe bewindslieden... op weg naar het bordes aanstaande maandag. Kabinet Rutte 2 in wording, onder vuur in eigen gelederen. En sinds een uur of twee vanmiddag is de VVD-fractie bij één, Wilma Borgman... toch om een nieuwe fractievoorzitter te kiezen. Maar dat duurt wel heel erg lang. Wat gebeurt er <laughs> nog meer? Nou, die nieuwe fractievoorzitter is inmiddels gekozen. Dat, dat kan ik wel uh, melden alvast. Strepen we dat even af? Uh, sterker nog, er heeft uh, vijf keer applaus geklonken, kwam iemand even vertellen. Uh, die vijf keer heeft natuurlijk te maken met het feit... dat er niet uh, alleen een fractievoorzitter moest worden gekozen... maar ook leden van het fractiebestuur. Een fractiesecretaris en een penningmeester en zo... die zullen allemaal wel uh, uh, gekozen zijn... Maar natuurlijk, het gaat daar niet alleen over de fractievoorzitter en het fractiebestuur. Het gaat daar ook ongetwijfeld over de uh, mails, de eindeloze stroom aan reacties... die ook bij de fractie is binnengekomen, die op de website is binnengekomen... van uh, ongeruste kiezers die zich zorgen maken over de gevolgen van uh, het regeerakkoord voor hun portemonnee. Uh, en zeker die fractieleden die hier een eindje verderop in de gang zitten te overleggen... die hebben allemaal maandag hun handtekening gezet onder het regeerakkoord. Want uh, zo is het wel, de fractie is akkoord gegaan met het regeerakkoord. Re re re re maar die zijn er uh, misschien pas toch daarna tot in detail pas achtergekomen wat de gevolgen precies zijn. En het duurt zo lang, horen wij net, omdat er uh, natuurlijk na de verkiezingen wel 41 VVD fractieleden zijn die allemaal uh, hun zegje willen doen en die stoom willen afblazen. Het succes van een Grote partij en ook daarbuiten horen we van alles vanuit het land, maar ook vanuit de JOVD. Blijf even hangen, Wilma, want we spreken met Jariko Vos van de jongerenafdeling, de JOVD. Goedemiddag, meneer Vos. Goedemiddag. Goed, de inkomensafhankelijke zorgpremie. U, als jonge liberaal, hoe zou u in Twittertaal, met andere woorden in een paar woorden, de uitwerking hiervan willen samenvatten? Uh, nou, dan denk ik dat ik dat zou doen met hashtag jaloezie-tax. Een <laughs> jaloezie-tax? Ja, het is toch... Um, ja, het, uh, mensen die gewoon hard werken in Nederland... die worden op deze manier gewoon gestraft. Uh, ze moeten waarschijnlijk, uh, zoals het nu naar uitziet... meer dan 400 euro per maand een zorgpremie betalen. En het is alleen nog maar voor de basisverzekering. Dat is natuurlijk een absurd hoog bedrag. En ja, dat vinden wij toch meer een jaloezie-tax... voor mensen die, een, uh, die succes hebben gehad in hun leven dan dat het nog een, uh, een enigszins redelijke maatregel is om de zorgkosten in te dammen. Ja, er wordt gehamerd op het feit dat het hier vooral een ideologisch verschil betreft... Hè? met een nieuwe uh, kabinetspartner, met een nieuwe coalitiegenoot. Maar is het, is het meer dan dat? Is dit een, een, een, duidelijke, een duidelijk signaal van onvrede... met de manier waarop uw partijtop uh, dit heeft uitgelegd? Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Maar ik, ik, ik denk dat uh, men zich er zelf niet bewust van is geweest... Uh, aan de onderhandelingstafel dat de uitwerking van de plannen... Uh, zodanig extreem is als ze nu al licht zullen zijn. Dus met andere woorden, ze hebben niet opgelet tijdens de onderhandelingen? Nou, dat wil ik ook nog niet gelijk zeggen. Ik, ik, ik weet niet hoe exact hoe het is gegaan. Ik vind het heel lastig om te bepalen. Ik zat er zelf ook niet bij. Maar je bedoelt, Rutte heeft het onderschat, wat de effecten zijn? Dat denk ik zeker, ja. En daarmee heeft hij niet goed opgelet? Nou, kijk, de, de, die woorden, dat zijn uw woorden, dat zijn niet mijn woorden. Ik, ik zat er zelfs niet bij. Ik weet niet exact hoe dat is gegaan. Het enige wat ik wel weet, is dat de plannen zoals ze er nu liggen... vind ik um, uh, zeer waarschijnlijk onacceptabel. Die vindt de JOVD ook absurd. Um, en wij kiezen, en kijk, dan wil ik er ook op wijzen. Kijk, wij hebben als JOVD ook met de jongerenorganisatie van de PvdA onderhandeld. Hebben een schaduwakkoord opgesteld. En toen hebben wij ervoor gekozen om de inkomensafhankelijkheid te introduceren... in het eigen risico. Daar bereik je mee dat de zorg uh, wel toegankelijk... Uh, is voor iedereen, ook voor mensen met een laag inkomen... maar dat het niet zo is dat iemand die een goede baan heeft en hard werkt... Uh, wordt afgestraft. Ja, de schadeonderhandelingen met de jonge socialisten... daar, daar is dus deze uitkomst uh, heel anders in geworden. Dat klopt. Het is zo... Um, als we naar het gehele uh, akkoord kijken dat Rutte en Samson hebben gesloten... zijn eigenlijk de meeste dingen die uh, de JOVD samen met de jonge socialisten... hebben uitonderhandeld, die vinden we weer terug. Behalve dit specifieke punt, en dit is ook op dit moment... wel het meest beeldbepalende punt... Uh, uit het hele akkoord dat er ligt... waar op dit moment ook gewoon de meeste commotie... en de meeste aandacht naar uitgaat. Aandacht vanuit de VVD zelf. Loopt er niet het risico dat u uw premier beschadigt... voordat hij goed en wel met zijn kabinet op het bordes staat? Nee, dat denk ik niet. Ook in het vorige kabinet zijn er natuurlijk veel dingen geweest waar wij als JOVD van hebben gezegd we zijn het er niet mee eens. Kijk bijvoorbeeld naar de, de stille gedoogsteun van de SGP. Daar waren we altijd mordicus op tegen. Ook de concessies die daarvoor zijn gedaan. Um, daar hebben we ons altijd tegen verzet en die hebben we ook altijd gehekeld. Um, dit is nu met uh, het huidige, uh, de huidige constellatie. Is dit een punt waar wij ons tegen zullen verzetten als JOVD? En ik denk ook dat dat goed is. Ik denk dat het goed is dat um, ook er binnen een partij en ook binnen een organisatie, want we zijn natuurlijk als JOVD onafhankelijk, dat er debat Plaatsvindt en dat je ook met elkaar kijkt waar zijn we nu en waar willen we uiteindelijk naartoe. Um, Vent met... u dan een handrekening van de Partij van de Arbeid? Nee, ik vraag me af of de Partij van de Arbeid uh, zelf ook op de hoogte was... van de extreme effecten hiervan. Het is zo in het uh, verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid... wordt voornamelijk gehamerd op een inkomensafhankelijk eigen risico. Er wordt eigenlijk nauwelijks iets in vermeld... van een inkomensafhankelijke zorgpremie. Dus in die zin vraag ik me af in hoeverre de PvdA zelf voorstander... Um, van dit akkoord is. En dan voornamelijk op dit specifieke zorgpunt. Um, en roepen wij ook gewoon de VVD op... om op dit punt toch nog een keertje met de PvdA om de tafel te gaan. Jarek Vos van de JOVd, dank u wel. Graag gedaan. Wilma Borgman, je hoort het, klare ja. taal van de EUVD. Is dit ook wat je hoort bij de rest van de achterban? Nou, dat is toch een uh, wat een genuanceerd geluid. Kijk wat er gebeurt bij uh, dit soort incidenten of bij uh, dit soort ontwikkelingen. Er komt binnen de achterban van de VVD een uh, uitgebreid mailcircuit uh, op gang... Om, om zaken wat af te stemmen. En in die mails uh, wordt vandaag nadrukkelijk gevraagd om regie uit Den Haag. Doe iets, Rutte, Blok, Zelstra, Kortals, Laat iemand reageren op uh, de duizenden mails... Uh, en de de boze reacties van kiezers. Um, wat, niet wil wat niet wil zeggen trouwens dat iedereen in die achterban ook vindt dat de plannen van tafel moeten. Want um, er zijn ook heus wel VVD'ers in de achterban die de plannen verdedigen. Um, die ook verdedigen dat deze concessie aan de Partij van Arbeid is gedaan. Maar wat zij gemeenschappelijk hebben op dit moment de achterban is dat ze willen dat het wordt uitgelegd door de top in Den Haag. En dat is dan aan de partijtop van de VVD om te doen op termijn. Want de partijtop is een beetje druk met het samenstellen van het kabinet. Formateur Rutte ontvangt op dit moment op het Binnenhof de beoogde ministers... de bijbehorende staatssecretarissen. Uh, Marcel Bril, goedemiddag. Wie is nu bij de premier? Goedemiddag. Op dit moment net eventjes helemaal niemand. Dat is eigenlijk nog de hele dag uh, niet gebeurd. Uh, want uh, ze komen, uh, de een komt en de ander gaat en daar zit er wel een zekere overlap in. Maar zojuist is Liliane Ploemen uh, weggegaan. Zij is de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Um, zij uh, is net vertrokken, heeft een gesprek van nou een kleine 40 uh, minuten gehad. Um, en, en ik stel voor om even naar haar te luisteren wat ze zei toen ze net naar buiten komt. En daarna volgen er nog allerlei andere mensen die Vandaag al langskwamen. Ja, ik had een heel prettig gesprek met de minister-president. Ik heb hem gezegd dat ik erg blij ben in het, met het vertrouwen dat hij heeft in mij. Het is een prachtige en heel uitdagende portefeuille. Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. En ik heb hem laten weten dat mijn vaste voornemen is om van elke euro een daalder in Afrika te maken. Het was een, een mooi gesprek. Er zijn allemaal al regels voor wat je dan moet bespreken. Geschiktheid en uh, of je gezond bent en dat soort vragen. Dit is echt zo'n heel formeel gesprek uh, waarbij uh, ik bij de formateur langs ga. En het hoort ook bij dat ik me daarna heel terughoudend hoor op te stellen over de inhoud. Nou, in de eerste plaats let op de schatkist. Uh, we hebben een strak uh, begrotingsakkoord op dat punt afgesproken. Dus dat gaan we uitvoeren met z'n allen. Het is een pittig pakket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 De krijgsmacht bevindt zich in een moeilijke periode en verdient alle aandacht. Cruciaal voor een vrij veilig en stabiel Nederland. En met de krijgsmacht, met alle defensiemedewerkers, zie ik het als een enorme uitdaging om daaraan verder te bouwen. Ik heb er ontzettend veel uh, zin in. Het is leuk om hier weer terug te zijn voor een prachtig departement. Het gaat uiteindelijk over de kwaliteit van onderwijs voor de juffen en meesters, voor de klas. Dus uh, daar ga ik mee aan de slag. Wat wordt uw ambitie precies? Na maandag, dan hoort u meer. De laatste was Jert beoogde minister van Onderwijs. Ah, dat zijn de nieuwe stemmen van de nieuwe ministers. Komende maandag zullen ze dus op het bordes komen. Lodewijk Asje hoorden we na, Lilian Ploemen, hij gaat naar financiën. We hoorden ook nog Jeroen Dijsselbloem, die, finans, die uh, uh, financiën gaat doen. En Lodewijk Asje gaat natuurlijk vicepremier worden en sociale zaken. En uh, mevrouw Hennis Plaschraat, die wordt de minister van Defensie. En zoals we net hoorden, voor onderwijs Jert maken. En de ploeg, Marcel, bestaat uit twintig mensen? inclusief de premier zelf. Dat gaat vanavond nog gewoon door? Ja hoor, zo dadelijk komt de eerste staatssecretaris langs, Sander Dekken. Dan volgen er vanavond nog twee ministers en drie staatssecretarissen. En dan zijn we er nog lang niet, dus morgen zal er ook nog wel het een en ander langskomen, is mijn vermoeden. Marcia Bril vanaf het Binnenhof, Dankjewel. Opnieuw discussie over het coffeeshopbeleid. In het regeerakkoord staat dat maatwerk is geboden. Maar wat betekent dat nou, maatwerk? Eerst meet op de wegen bij Jolande van de Velden. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, 40 files die zijn goed voor 135 kilometers. Eigenlijk een vrij normale avondspits. Een paar dingen vallen op. In de dagelijkse file op de A2 Utrecht en Bos was een aanrijding bij Nieuwegein-Zuid 5 kilometer. En op de randweg Eindhoven richting Maastricht... tussen Eindhoven Centrum en Veldhoven-Zuid staat 3 kilometer. staat een auto stil. Daardoor is de rechte reis ook nu dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. De koffieshops. Buitenlandse toeristen mogen niet naar binnen... maar het regeerakkoord schrijft maatwerk voor. De burgemeester van Amsterdam ziet erin de mogelijkheid... dat er wel toeristen naar binnen mogen. Zover is het nog niet, reageert het ministerie van Binnenlandse Zaken. Kortom, opnieuw discussie. Om die reden hebben we Jeroen de Jager naar Venlo gestuurd. Want dat is ook een gemeente in Limburg... die veel toeristen in de koffieshops kreeg, maar de wietpas nu heeft. Jeroen, hoe gaat het met de ja. invoering daar? Nou ja, in 1 mei, uh, 1 mei dit jaar is die wietbas hier ingevoerd... met de bedoeling om dus alleen uh, Nederlanders in die koffieshops te krijgen. Nederlanders moeten zich registreren. En sindsdien heb ik vernomen van de woordvoerder van de burgemeester hier vandaag... is het aantal Duitsers, en dat waren er 4.500 per dag die hier hun wiet of hun hars kwamen halen... Uh, dat aantal Duitsers, dat is echt heel flink naar beneden gegaan. Uh, want die mogen die koffieshops gewoon niet meer in op last van sluiting. Uh, maar er is natuurlijk wel een soort van illegaal circuit ontstaan. En dat geeft overlast. Uh, illegaal circuit 1 omdat er heel veel Nederlanders zijn die zich niet willen laten registreren voor de wietpas. En die gaan dus illegaal op straat hun, uh, hun hasje of, uh, of wiet uh, kopen. En er zijn nog steeds Duitsers die deze kant op komen en die dat uh, dus illegaal kopen. Dus daar ligt nog wel een probleem. En dat is ook een probleem wat burgemeester Van der Laan van Amsterdam heeft geschetst. En dan komt hij dus ja. met het maatwerk waar hij op hoopt. Maatwerk in Venlo. Hebben ze daar enig idee hoe dat in te vullen? Ja, nou kijk, dat maatwerk dat haalt Van der Laan uit het regierakkoord. Daar kun je letterlijk lezen de handhaving van het ingezetene criterium. Want dat wil deze nieuwe regering wel handhaven. Dat alleen Nederlanders wiet kunnen kopen. Alleen de wietpas wordt afgeschaft. Dus ze hoeven zich niet meer te laten registreren. Maar dat ingezetene criterium blijft dus wel. En dat gaat dan in overleg met de betrokken gemeente zo nodig faseert staat er dan, waarbij wordt aangesloten bij het lokale koffieshop en veiligheidsbeleid zodat er sprake is van lokaal maatwerk. Uh, Haarje Jansen, hier uh, raadslid voor de Partij van de Arbeid. Hoe zou dat maatwerk er hier in, in Venlo uit moeten zien? Ja, ik denk dat het heel lastig is om te controleren als je ingezetene bent, als je inwoner bent van Nederland of als je Duitser bent in het geval van Venlo. Ik denk dat dat gewoon lastig is. In mijn beleving moet je gewoon weer terug naar af waar we waren voor 1 mei gewoon die wietpas voor, of die, die, die, die cannabis en die wit voor iedereen beschikbaar stellen. Dus gewoon geen registratieplicht meer. Maar ja, dat wil deze regering niet. Ze zeggen uh, dat ingezetene criterium blijven bestaan. Ja, dat klopt. Maar ik uh, las vandaag het artikel in de Volkskrant van de, uh, van, van der Laan. Ja. En die ziet schijnbaar mogelijkheden om dat open te breken. Als dat zo is, willen wij daar graag op aansluiten. En, en willen jullie we... daarop aansluiten? Ja, en is je... daar een meerderheid voor hier in Venlo? Ja, ik verwacht het wel. Als je kijkt naar uh, de samenstelling van deze raad... denk ik dat uh, op, wellicht op één of twee partijen na hier geen draagvlak voor zou zijn. Maar het overgrote deel van deze raad zou daar ja tegen zeggen. En dan is heel die periode vanaf mei bij de in, met het invoer van de Wietpas een, een, een, een periode geweest waar ja, die niet nodig was geweest. Nee, dat klopt. Uh, dan hebben we dat achter de rug. Uh, we hebben daar ook wel van kunnen leren. Ik denk dat Amsterdam en Van der Laan daar ook wel naar gekeken heeft wat hier gebeurd is. Volgens mij opstelt ook, want hier is natuurlijk heel veel uh, onder water gebeurd. Die illegaliteit ingegaan. En je ziet dat Merk je de... dat ook hier? Ja, ja, je merkt dat. Als je door de binnenstad loopt, zie je dat uh, gebeuren. Je ziet, mensen, je ziet mensen in de binnenstad en je ziet mensen aan de rand van de stad uh, naar, uh, um, ja, naar Duitse kentekens lopen. staat oh, een auto stop, daar stapt iemand uit... Maar en spreekt hem aan, en dan vindt er een transactie plaats. Ja, nou, we gaan uh, Tim hier nog even verder met zoeken. Uh, hier is bijvoorbeeld het afscheid van een, uh, van een wethouder. die eigenlijk dat drugsbeleid vorm heeft gegeven. Die gaat naar gedeputeerde staten hier in, uh, in Limburg. Ik ga direct even op zijn receptie kijken of ik hem gesprekken kan krijgen. En later uh, in de uitzending natuurlijk langs bij de koffieshoppen en de koffieshophouder. Partycrasher Jeroen de Jager, tot later deze uitzending, Dankjewel. je wel. Het is bijna tien voor vijf. Marco Verhoef, goedemiddag. Hallo Tim. Tien voor vijf op 1 november vandaag. Als we even terugblikken op de maand oktober... dat was er volgens mij eentje om snel te vergeten... want ik heb vooral natte herinneringen. Ja, en dat is ook eigenlijk het enige bijzonder aan de maand. Want wat temperatuur betreft en ook wat zonneschijn... was het allemaal heel normaal. Eh, wat neerslag betreft wel flinke verschillen in Nederland. Gemiddeld gezien was het te nat. Maar de meeste neerslag viel toch duidelijk in het westen van het land. Daar plaatselijk meer dan twee keer de maand som. Ja, en dan praat je dus natuurlijk ook echt over een natte maand eh, Geheel genomen. Over, de hele, over heel Nederland ja, wat aan de natte kant. Maar zegt misschien iemand die nu luistert... toch ook wel met een uitschietertje qua temperatuur? Ja, er waren wat dat best spectaculaire dingen gaande. Maar als je dat allemaal uitmiddelt... dan blijft er dus inderdaad een gemiddelde maand over. We hadden een uitschieter wat warmte betreft op 22 uh, uh, oktober. Verschillende dagrecords uh, voor, uh, voor afzonderlijke stations zijn toen gesneuveld. En ik vond het op zich wel opvallend dat een paar dagen later... het s'nachts heel koud werd, hè, toen de wintertijd inging. Afgelopen zondag, in de nacht van zaterdag op zondag... Op klomphoogte 10 centimeter hoogte. In Twente zelfs min 10. Nou ja, dat is dan al strenge vorst. Dus die verschillen waren mm. behoorlijk groot. De komende drie dagen. Want dat heeft natuurlijk het weekend erbij. Ja, wisselvallig weer. November is november en november is herfst. En uh, dat zien we uh, aan alle dingen uh, de komende dagen. We zien dat aan van tijd tot tijd veel wind. Uh, morgen zal er toch zeker wel een harde wind, windkracht 7, staan langs de kust. Vooral in de ochtend. Ook zondag weer een tamelijk winderige dag. En verder hebben we ook van tijd tot tijd storingen. Morgenochtend beginnen we met een buitje en ook zon tussendoor. Dat ziet er even heel aardig uit. Maar in de loop van de dag wordt het grijs en regenachtig. Uh, en ook, uh, ook zondag denk ik toch wel aan een paar buien. Zaterdag tamelijk wat, uh, wat niet... Ja, het is eigenlijk geen dag droog november. Ja. Maak er verhoofd, dankjewel. van Jennifer Page. Wat te doen met Doortje, het skelet van een 20 meter lange vinvis, Jarenlang keurig verpakt in bubbeltjesplastic... in de kelder van het biologisch centrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Het gebouw werd verkocht en nu moet Doortje elders onderdak vinden. Rolf Tersluis, goedemiddag. Goedemiddag. Van het Universiteitsmuseum. Is de zoektocht geslaagd voor Doortje? Nou, de zoektocht uh, lijkt zijn einde te vinden. En uh, de tentoonstelling die we erover gaan doen, die heeft gestrand. Maar ik denk dat ze heel mooi uh, de haven in zeilt, zou ik maar zeggen. De haven in zeilt, bedoelt u? Ja. ja. Uh, het, het is een lang verhaal, om het kort te zijn. Uh, wij hadden een probleem om het hele grote skelet op een goede plek onder te brengen. Uh, binnen de universiteit. En dat gaf zoveel uh, reuring en, en publiciteit. dat toch een aantal medewerkers dachten: van jongens, dit, dit kan toch echt niet. Uh, het is een belangrijk stuk vanuit uh, de collecties van het biologisch centrum. En ze wilden eigenlijk het uh, skelet weer terugplaatsen in de, de nieuwe faculteit van Life Sciences. Nou, en dat, daar zijn we mee bezig en dat lijkt te gaan lukken. Alleen, ja, dat kost altijd geld, zoals alles in het land geld kost. En ook al niet alleen in dit land. En uh, we zijn nu bezig om met behulp van de tentoonstelling toch weer meer publiciteit te genereren. Zodat we uh, uiteindelijk toch dat... ...bijzondere skelet kunnen plaatsen in de, in de nieuwe faculteit. En dan gaat uh, toch niet, of hij, gaat toch niet terug in het bubbeltjesplastic... ...maar wordt nee, dan tentoongesteld. gesteld? Nee, nee, hem nog eventjes erin houden. Hij wordt uh, over een paar weken verhuisd naar het Universiteitsmuseum... ...en dan wordt hij beschermd door uh, bubbeltjesplastic... ...want zijn eigen spek is hij natuurlijk kwijt. Um, en uh, uiteindelijk zal hij dan op een hele mooie manier uh, tentoongesteld worden. Want het is een oudje, hè? Het is een oudje, ja, uit 1910. Uh, aangespoeld na waarschijnlijk een week toch wat ziekelijk in, uh, in de... De delta daar bij Zeeland uh, uh, rondgezommen te hebben, is hij uiteindelijk uh, overleden, gestrand, gevonden en uh, aangekocht door de Rijksuniversiteit Groningen in 1910. En vervolgens hier naartoe gesleept. Wat kunnen we ervan leren van zo'n oud beest, zo'n oud skelet? Nou, vrij veel. Uh, ten eerste is het gewoon het grootste object. Nou, dat is sowieso leuk om te laten zien. Maar dat, dat is natuurlijk niet alleen maar ter, ter lering, dat is meer ter vermaak. Maar als je het skelet goed gaat bekijken, dan kun je kijken wat uh, het beest, hoe het de evolutie heeft doorstaan, hoe hij zich heeft ontwikkeld van een landdier tot een zeedier. Rudimentaire achterpoten die je nu niet meer ziet, maar die er toch in aanleg van zo'n skelet uh, er zijn. Dat, dat zijn interessante dingen voor het onderwijs. En daarnaast kun je toch aan het skelet uh, bepaalde informatie ontlenen wat men vroeger niet wist. En wat wij tegenwoordig wel vaak doen, DNA. Waardoor je nu ook kunt zeggen van, hé, hey, is het nou een vis die altijd in dezelfde groep heeft gezeten? Of is ook binnen uh, de, de walvissen gebruikelijk dat kuddes, dat daar uh, migratie is tussen de verschillende beesten. En op die manier hoopt men dan ook daar wat meer, uh, meer dingen over te komen weten. Dordje Vierde verdient het om gezien te blijven. Ja, Doris zouden wij eigenlijk moeten zeggen, want we weten onderhand ook aan de foto's van vroeger, want er zijn ooit foto's gemaakt, maar ook aan het skelet zelf, dat het om een man gaat. En dat is bij een walvis heel indrukwekkend om te zien als het om een man gaat. Uh, ja, hij blijft voor de toekomst verhouden. En de tentoonstelling gaat wanneer? Beginnen? Die gaat uh, 29, 30 november gaat open. En dan zal ze gedurende... Zal, nee, nee, waar ga ik zelf op de misten? Dan gaat hij gedurende een half jaar... wordt hij tentoongesteld in het Universiteitsmuseum in Groningen. In Groningen. De geslachtsverandering in een tentoonstelling van Doortje <laughs> naar Doris te zien. 20 meter lang de vinvis uit 1910. Rolf de Sluis van het Universiteitsmuseum in Groningen. Hartelijk dank. Graag gedaan. Na vijf komen we nu tot leven met de commotie in Den Haag over de VVD.